3 uur. Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam is een vrouw overleden nadat haar auto werd doorzeefd met kogels. Gisteravond werd die auto onder vuur genomen. De vrouw van 27 zat achter het stuur. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Er zat nog iemand in de auto, die werd niet geraakt. De daders reden weg in een grijze bestelbus en die werd later uitgebrand teruggevonden. De politie heeft tot nu toe één verdachte opgepakt, een man van 20. Een man uit Haarlem moet 20 jaar de cel in voor het doden van zijn vrouw. Hij wurgde haar anderhalf jaar geleden en stak hun huis in brand. De vrouw was op dat moment zeven maanden zwanger van hem. Door de brand moesten bewoners van 48 andere woningen in de flat hun huis uit. De man werd opgepakt terwijl hij naar de brand stond te kijken. Vanaf woensdag kun je weer naar de sportschool en mag je langere terras op. Die versoepelingen waren al aangekondigd. Er was nog een optie om op de pauzeknop te drukken. Maar dat is gezien de cijfers niet nodig, zegt minister De Jonge. Dus de volgende stap, die zullen we naar het zich laat aanzien over drie weken zetten. En zo hebben we in principe telkens een stap in drie weken tijd te zetten. En als het sneller kan, dan zullen we het sneller doen. We bekijken de situatie van week tot week. En de zwarte stern, dat is een vogel, heeft een probleem. De zwarte stern kan namelijk zelf niet zo goed meer een nestje bouwen. En dat komt een beetje door natuurbeschermers. Die hebben massaal vlotjes op het water gemaakt waar de vogel op kan broeden. En daardoor zijn ze lui geworden, zegt deze boswachter. Het probleem is dat ze niet anders meer kennen en uh, misschien ook wel niet anders meer willen. Ik kan niet in hun kopjes kijken, maar uh, ja, met de vlotjes die ze nu hebben... Dat ligt kant-en-klaar voor ze in het water als ze aankomen. Ze hoeven alleen de eieren er nog maar op te leggen. De vlotjes werden er ooit neergelegd toen het niet goed ging met de zwarte stern en de waterkwaliteit. Het weer, af en toe zon vanmiddag, maar vooral veel buien. En er kunnen ook een paar pittige bij zitten met hagel en onweer. Het wordt een graad of 14. Ook morgen een mix van zon en buien en 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 One Sideways, trying to come back the ways. Imagine how I must be feeling. Mmm, the world is reading. Zorgen we toch een beetje voor de zomer bij je thuis. Met deze single van Kissing the Pink en One Step. Zandvoort, een hele goede middag en welkom weer bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer op het geluid van Zandvoort. Met drie uur lang hele lekkere muziek en uiteraard informatie. Goedemiddag, Albert Jan, de week overleefd. <laughs> nou, het was nogal een weekje in Zandvoort, hè? Ja, ja het ging weer flink de keer. Ik bedoel, de wintermaandjes zijn voorbij en iedereen is weer wakker. En iedereen... Ja, dat, daar lijkt het op. En wat dat betreft wordt het moeilijk om Zandvoorts nieuws in het kort te doen. <laughs> maar goed, we gaan het proberen. Goedemiddag, luisteraars en niet te vergeten, kijkers, welkom bij Zandvoort op zaterdag. Drie uur lang uh, informatie. En zoals je al zegt erop, uh, muziek. Uh, wat gaan we allemaal doen uh, vanmiddag? Nou, uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. En langzaam maar zeker, ja, ondanks uh, alle regels en, de, en, en uh, de verboden... Uh, is Zandvoort toch heel best wel creatief wat betreft het organiseren van evenementen. Dus daarover meer rond de klok van half vier. Half drie het weerbericht. Nou, ik, uh, ik, uh, ik zou zeggen, uh, pak maar vast weer een paraplu. Ja, dat pluutje is uh, nodig. Ja, een kleintje en, en een grotere. Want uh, volgende week belooft niet, niet veel goeds. Maar daar hoort hij meer over rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Uh, er zitten weer dieren in het dierentehuis. Dus wat dat betreft uh, is dat weer een, een goede zaak. Uh, en we hadden een uh, guppie. Kan je die nog herinneren van vorige week? Uh, ja, ja, uiteraard. Prachtige foto, maar die, uh, die is uh, gereserveerd. Dus we hebben nu op het hondengebied... we hebben zelfs een konijn, twee konijnen erin zitten. Dus wat dat betreft, mensen die nog een konijn zoeken... kunnen zich ook vervoegen bij het dierentehuis. En het is nog geen kerst. Ja. En toch al konijnen. En wij gaan het hebben over Nova. Oscar zit er ook nog. Daar hebben we een aantal weken geleden uh, aandacht aan besteed. Dus Nova en Oscar zitten in het, nog in het dierenhuis de honden. En vandaag uh, hebben we tijd voor Nova. Zoals live, iets over half vijf. Uh, tijd voor uh, een artiest, dan wel groep. In het periode dat er nog live optredens uh, mochten worden gehouden. Nou ja, volgende week komt daar natuurlijk een einde aan, want dan gaan we naar het Euro Festival. Ja, in Rotterdam. In Rotterdam. En daar mogen mensen bij aan, Mag het publiek bij aanwezig zijn. En weet je wat er vandaag ook uh, is trouwens? Dat betreft natuurlijk mooi weer bij. Die clean-up dag. Hè, vandaag. Oh ja, op strand. En, uh, ze, van uh, Stef en Daan. Ja, en ze komen uh, richting uh, Zandvoort. En uh, natuurlijk weer een geweldig initiatief. Houd, met het motto van Houd het Strand schoon over de tweede hebben we natuurlijk het Zandvoorts nieuws in het kort. Hoewel dat een beetje moeilijk wordt. Gedicht van de Week heeft ook een link naar het Eurovisie Songfestival. En uh, wat die link is, dat uh, hoort u en de liefhebbers rond de klok van kort vijf tijdens Gedicht van de Week. Verder hebben we natuurlijk uh, het Zandvoorts nieuws in het kort. Het tweede uur hebben we Pit Report. En die, even iets anders, die Robert Grosjean. Kan je, je nog herinneren dat hij dat zware ongeluk had... in de laatste race? In ja, ja, ja, ja. Die heeft zich nu als eerste gekwalificeerd... Ge ge voor een race in de Indycars. Kijk, gelukkig, dus die, hij is weer terug. Die is weer terug. Verder, uh, voetballiefhebbers. Ja, het is, een klas, dit, het is jammer dat er geen uh, volledig uh, vol stadion bij kan zijn. Maar het is altijd een prachtig evenement om te volgen. Want om half zes... Uh, ...is de FA Cup Final tussen Chelsea en Leicester City. Dat is een, uh, altijd een prachtig hoogtepunt in het voetbalseizoen. Helaas uh, wellicht met minder publiek. Zo niet zonder publiek. Maar dat is voor de voetballiefhebbers om half zes natuurlijk een aanrader. Verder, uh, de lands hebben we het over hockey. En een, uh, de hockeydames van, van Den Bosch... Uh, ...speelden afgelopen donderdag hun eerste wedstrijd... Uh, ...voor het kampioenschap tegen Amsterdam. Dat werd een 1-0 overwinning voor Den Bosch. En ook de tweede wedstrijd die vandaag gespeeld is, is, is gewonnen door Den Bosch. Dus Den Bosch bij de dames landskampioen. Bij de heren is dat nog niet bekend. Afgelopen donderdag hadden we de wedstrijd Bloemendaal-Kampong. En uiteindelijk na, twee keer, na vier keer 15 minuten was de stand 0-0. Dus toen kwamen de beruchte shootouts aan de orde. En daar, daar is erg helemaal niks meer aan. Het heeft niks meer met hockey te maken. Een strafpush kan ik me nog voorstellen. Maar shootouts, maar goed. Dat is nu de regel bij, uh, bij uh, de hockey. Dus tijdens de shootouts wist Bloemendaal de winst naar zich toe te trekken. En vandaag om uh, um vier uur is de tweede wedstrijd die wordt uh, gespeeld in Bloemendaal uh, tegen Kampen. Dus Bloemendaal heeft de eerste wedstrijd gewonnen. Als Bloemendaal vandaag wint, zijn ze landskampioen. En anders komt er nog morgen een beslissingswedstrijd. Goed, Pit Report, FV Cup, hockey... Uh... Uh, interviews die hebben we ook dankzij uh, Henk Keur. Uh, kunnen we u om uh, um tien over half drie het uh, interview uh, uh, laten horen... van Mart wat Martijn Hendricks van de VVD had met Roy Dongen... Over, over de nieuwe rol van zijn partij. En ook het interview met Michiel Hermsen van D66... zullen wij herhalen dankzij Henk Keur... over het opnieuw ondertekende coalitieakkoord. Dus we zijn uh, actueel up-to-date. Uh, wat zijn we nog meer? Uh, uh, ja, nou ja, in ieder geval, van alles wat ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel Abijan, hebben we wel genoeg aan drie uur? Uh, nee, we gaan morgen nog drie uur dan oh, oh gelukkig, gelukkig, gelukkig. <laughs> Zandvoort op zaterdag, we zijn er weer op de Zandvoortse Radio. Een hele goede middag en houd de radio lekker aan. We hebben niet alleen informatie, maar ook hele lekkere <lacht> muziek. Disco klassieker van de Spinners. En van de oude gaan we naar de nieuwe muziek, de nieuwe Play. Soms I just can't take it. Soms I just can't take it. And it isn't alright. I'm not gonna make it. En I take my shoes on tight. I'm like broken record. Broken record, and I'm not playing right. Just wanna go and kill me. you tell me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 Het gaat zeker weer een hele grote worden. De nieuwe single van Coldplay hoorde je bij CFM. En Higher Power. Nou, daar gaat hij dan, Albert Jan. Met, ik ik <laughs> het heb al wat, wat, wat, het wat nieuws in het uh, kort. <laughs> het, het splitsing aangebracht hoor, want anders gaat het te lang duren. Goed, allereerst uh, uh, uh, uh, uh, met de ondertekening van het reeds bestaande coalitieakkoord is de nieuwe samenstelling van de coalitie geformaliseerd. Dat was nodig omdat fractieleider Martijn Hendricks... partijgenoot Blinne uh, Geurendsen en daarmee de VVD... afgelopen weekend per direct uit de coalitie waren gestapt. Ellen Verhey gaat uh, dus uh, verder als een onafhankelijke wethouder. En Hans Drommel uh, uh, splitste zich af van de VVD-fractie... en blijft het college steunen als fractie Drommel. Na het weerberichten uh, in het tweede deel van dit programma... komen we daar uitvoerig op terug... in de persoon van uh, Martijn Hendricks en Michiel Hermsen. De provincie heeft besloten om toch de gang naar de rechter te maken... om het gebruik van het veelbesproken extra toegangsweg naar het circuit te beperken. Er is lang met het college van Zandvoort over gediscussieerd... maar de partijen zijn er naar nu blijkt niet samen uitgekomen. Gedeputeerde staten hadden eerder al bij de bestuursrechter beroep tegen de vergunning ingesteld. Daarna hebben de provincie en het college geprobeerd tot overeenstemming te komen... maar dat blijkt niet te zijn gelukt. Daarom heeft de provincie nu besloten om de procedure bij de rechter te hervatten. Een fietsster is woensdagavond rond half tien gewond geraakt bij een ongeval op de Valenneweg in Zandvoort. Een jongen stak het fietspad over en de vrouw kon hem niet meer ontwijken. Ze kwam daarbij ernstig ten val. De toegestelde politie en de ambulancebroeders hebben ter plekke eerste hulp verleend aan de gewonde vrouw. Ze is, nadat ze stabiel genoeg was, met de ambulance voor verdere behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De jonge man bleef bij de aanrijding gelukkig ongedeerd, maar de vrouw heeft waarschijnlijk haar enkel gebroken. De agenten hebben ervoor gezorgd dat haar elektrische fiets niet onbeheerd achter, zou achterblijven en deze meegenomen naar het politiebureau. Of deze beschadigd is geraakt, was op dat moment nog niet bekend. De politie Kennenmanland-Kust heeft woensdagmiddag samen met handhaving gemeente Zandvoort, boswachters van PWN en Team Verkeer Noord-Nederland een bromfietscontrole uitgevoerd op diverse locaties in Zandvoort en Bentveld. Een motoragent verzocht aan diverse bestuurders van snor-scooters op onder andere de Van Lennepweg, spannende weg die Van Lennepweg, om te volgen richting rollerbank. Voor een controle op snelheid. 18 bestuurders van een brom- en CQ-snorfiets hebben een proces verbaal gekregen wegens het overschrijden van de maximum constructiesnelheid. Daarnaast krijgt de brom- of een snorfiets een WOC-status via de RDW. WOC staat voor Wachten op Keuren. Dit houdt in dat het voertuig niet meer op de openbare weg mag... tot het RDW het voertuig uitgebreid heeft gekeurd. Hierbij gaat het dan niet alleen om de snelheid. Uh, ook zijn er nog vier processen verbaal opgemaakt... ter zake het rijden zonder rijbewijs. Een historisch moment afgelopen dinsdag 11 mei in Zandvoort. De bouw van het nieuwe Joods monument in Zandvoort is afgerond. Na vier jaar is er nu een waardig monument gekomen aan de Dr. J.G. Metzgerstraat. Stichting Joods Monument Zandvoort heeft zich jarenlang ingezet om de bouw van een nieuw monument voor elkaar te krijgen. Het monument dat er stond was te klein en deed geen recht aan het leed wat de Joodse inwoners van Zandvoort hebben moeten doorstaan. Met de hulp van onder meer de gemeente is er nu een veel groter namenmonument. Op deze plek stond vroeger de synagoge van het dorp. Die werd in de nacht van 4 op 5 augustus in 1940 door de Duitsers opgeblazen. Leon van es was er dinsdag bij en maakte een video die u terug kunt zien op onze app, hè? Ja, klopt. Oh, okay. Ja, zeker een keer kijken, want het is een hele, hele mooie video. Goed. En tot slot: de politie Kust heeft afgelopen dinsdag 11 mei in de loods aan de Max Planckstraat in Zandvoort Noord een hennepkwekerij aangetroffen. Naast de hennepplanten troffen de aanwezige agenten in de loods ook nog een nepvuurwapen aan. De politie heeft niet veel later een verdachte kunnen aanhouden. Een gespecialiseerd bedrijf werd ingeschakeld om de kwekerij te ruimen en de planten te vernietigen. De verdachte is uiteraard voor verder voor meegenomen naar het politiebureau. Nou, er is weer heel wat gebeurd, Albert-Jan. Ja, Druk weekje. Dit is nog maar de helft, hoor. Ja, en als ik op het uh, balkon uh, ga zitten, dan komt het nieuws uh, gewoon naar nee, me toe. Ja, klopt. Dat is wel makkelijk, <laughs> hoor. Dus hoef uh, ik de deur niet eens meer uh, vooruit. Nee.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 Aanstaande woensdag op ZFM. in Club in Lodzonho, where you drink champagne and it tastes like Er is uh, in Zandvoort een hele grote fan uh, van de uh, Kings. Heet uh, Gert van Kuiken komende woensdagavond. Dus uh, in het programma Fan FM. Uh, meer over deze groep uh, The Kings. de Kings. En zo werd het alweer uh, half drie. Plutje nodig, Albert Jan? Jazeker. Want eerst even het algemene weerbericht voor de, voor de weekend en de komende dagen. En dan het specifieke Zandvoort weer. Wat dat voor ons betekent. Vanmorgen was het eerst vrijwel overal droog. Zelfs de zon weet nog af en toe door te breken. In het noordoosten komt geleidelijk enkele buien tot ontwikkeling en ook van het zuiden uit volgt buiige regen. Lokaal komt het dan ook even op tot onweer. De temperatuur loopt vandaag bij niet al te veel wind op naar een graad of 15. Vanavond neemt de buiigheid af. Toch kan er vannacht nog wel een enkele bui vallen. Het koelt af naar een graad of 8 à uh, 9. Morgen volgen opnieuw enkele buien en ook dan kan het lokaal tot onweer komen. Tussendoor breekt even de zon door en wordt het opnieuw een graad of 15. Maandag. Het motto is soms stevige regen en onweersbuien. Het is nogal onbestendig doordat de kern van een laag drukgebied over ons land trekt. Daardoor ontstaan er talrijke buien met kans op onweer. Sommige buien laten veel regen achter en de zon is af en toe te zien. Later op de dag verdwijnen de meeste wolken en buien en wordt het opnieuw een graad of 16. De dinsdag blijft onstabiel. Net als de voorgaande dagen is het ook dinsdag onstabiel weer en is er veel bewolking. Er ontstaan regen en onweersbuien met het zwaartepunt opnieuw op het binnenland. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En woensdag de zon schijnt van tijd tot tijd tussen de stapelwolken door. Op veel plaatsen blijft het droog, alleen landinwaarts is de kans op een bui... En er waait een matige westelijke wind, waardoor de temperatuur vrij gematigd is. Het wordt namelijk maximaal 16 graden. En wat betekent dat voor Zandvoort? Het blijft vandaag bewolkt en wisselvallig in Zandvoort, met vanmiddag en vanavond nog wel regen. De temperatuur stijgt tot 14 graden Celsius en de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het bewolkt met kans op motregen en koelt het af tot ongeveer 8 graden. De komende dagen wordt het geleidelijk minder bewolkt en is de kans op regen hoog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 13 graden en s'nachts blijft de temperatuur rond de 9 graden hangen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig windkracht 4. Dankjewel Albert Jan. Dat was het weer voor de komende dagen. Dat was het weer, Zie het en, dan voort. en dat was het inderdaad weer. Ja, we kunnen het niet mooier maken het weer voor de komende dagen. De zomer laat nog even op zich wachten, helaas. Maar uh, op de radio maken we er gewoon een mooi feest van uh, bij CFM. Alhoewel, nu gaat het even regenen. Weerbericht voor de komende dagen, deze van Supertramp. En it's raining again. Ja, zon en regen wisselen elkaar de komende dagen af, Albert Het lijkt de politiek wel. Ja, na regen kost zonneschijn. Ja, zo is het. Precies. Nou, daar gaan we het uh, nu over hebben, want uh, ja, we duiken de Zandvoortse politiek in. Ja, nee, klopt. Ik zei het al, de Zandvoortse uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we hebben dus uh, Martijn Hendricks en partijgenoot Blinde Geuransson... Uh, die zijn uh, ja, als het ware de, de oppositie uh, ingegaan. Tenminste, in ieder geval uit de coalitie gestapt. En Ellen Verheij gaat uh, verder als onafhankelijk wethouder. En uh, Hans Drommel, VVD, uh, die uh, spitste zich af en van de VVD... en blijft in het college steunen als fractie Drommel. Natuurlijk u het nog, dan snappen wij het ook nog. Goed, om daar toch iets duidelijkheid in te uh, nog meer duidelijkheid in te geven... herhalen we een tweetal interviews. Allereerst uh, het interview wat onze collega Roy Dongen vanmorgen had... met uh, Martijn Hendricks van de VVD... over de nieuwe rol van zijn partij. Oké, okay, jij gaat eerst uh, Martijn Hendricks doen. Oh. Ja? ja? nee, ik had die andere klaarstaan. Dus, uh, okay. dat, is, uh, dat is leuk. Oh. Dus zullen we eerst uh, naar... Uh, oh, nou, nee, Martijn Hendricks uh, kan ook hoor. Dus, uh, zeg het maar. Moet ik eventjes uh, schakelen? Nee, oké. Okay. Want het uh, tweede interview, waar jij op doelt is van, met Giel Hermsten van D66... over het uh, opnieuw ondertekende coalitieakkoord. Ook dat één e van de twee... Zo, zo is het nou. We gaan eerst uh, naar uh, Martijn Hendricks. Dus we uh, gelukkig hebben aan de telefoon uh, Martijn Hendricks... de fractievoorzitter van de, de verkleide VVD-fractie... Ja, goedemiddag, Roy. Uh, goedemiddag, uh, Martijn. Fijn dat je er bent. Uh, we hebben het voorprogramma, hebben we, of het voorprogramma, dus dat klinkt wel heel apart. We hebben hiervoor uh, Michel Hermsen gesproken... en die vertelde dat de coalitie uh, blijft staan en doordraait... en dat nieuw, nieuw, geen nieuw coalitieakkoord is. Um, en er brandt natuurlijk één vraag op ons alle lippen. Uh, hoe gaat het nu uh, binnen de VVD en hoe is deze scheuring uh, tot stand gekomen? Had die niet voorkomen kunnen worden?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 Het dualistisch vanuit de gemeenteraad. Uh, en kijken waar we goede plannen kunnen indienen en goede plannen vanuit het college kunnen steunen. Oké, okay, uh, dat is dan zoals de VVD dan verder wil gaan werken? En dat ook zoals ik verder had willen werken. Want je, je zei van, er had een nieuw college gevormd moeten worden. Nou, ik heb zoiets van, nou juist in het kader van zo'n nieuwe bestuurscultuur... Dat was misschien ook wel aantrekkelijk geweest om gewoon een jaar lang als minderheidscollege door te gaan. En dan een college te hebben wat gewoon als per voorstel steun moet vinden in de, in de gemeenteraad. Zodat de discussie ook in die gemeenteraad uh, plaatsvindt. He, openbaar, transparant voor iedereen. Uh, en de discussie daar waar die hoort zonder al te veel uh, afspraken en achterkamertjes politiek. En dat is, dat is de manier van werken die de VVD voorstaat. En die helaas op deze manier niet, uh, niet mogelijk was.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 Dat, dat is een heel begrijpelijk uh, punt. En heel veel mensen vragen zich daar dan altijd weer bij af. Ja, dan krijg je natuurlijk dat je van uh, links naar rechts gaat. gaan. De ene keer is dat goed, de andere keer is dat goed. Hoe krijg je een continue lijn in, een, uh, in, een, in het bestuur... als je uh, alleen maar gelegenheidscoalities maakt? Nou, ik zou dat ook niet voor vier jaar uh, doen. Ik zou, kijk, je hebt uiteindelijk wel een soort beknopt regeerakkoord... of coalitieakkoord nodig, waar je, waaraan iedereen zich houdt. Um, zodat er wel, dat, dat het er wel in zit. Uh, en verder houdt de partijen dat zelf in, in de hand volgens mij, ja. ja. Ik ben daar niet zo bang voor. Oké, okay, dat, dat is helder. En wat verwacht, uh, uh, hoe gaat de VVD, uh, nou, want we gaan toch naar de verkiezingen toe. Uh, wat verwacht de VVD, uh, hoe gaat de VVD straks naar de verkiezingen? Nou, toevallig hebben we volgende week, vandaag aan de maandag eigenlijk al een eerste ledenvergadering. Uh, bij de VVD hebben, staan de leden uh, aan de top, hè? die zijn de baas. Ja. En gaan we. Uh, we hebben altijd een serie ledenvergaderingen uh, tot aan de verkiezingen. En uh, maandag is de eerste daarvan. En daarin wordt eigenlijk het hele spoorboekje vastgesteld. Van nou, uh, In oktober wordt de lijst. Uh, of het verkiezingsprogramma vastgesteld. Uh, of als dat het voorstel Dan wordt ook de lijsttrekker gekozen. En dan weer een, baan, een paar maanden later wordt dan de rest van de lijst uh, gekozen. En. Uh, ja, dus zo, zo ziet dat routeplan een er langzaam uit. En. Alleen uh, nog binnen dit jaar is dat allemaal vastgesteld. En ik heb begrepen dat uh, zowel uh, uh, wethouder Ellen Verheij als uh, uh, Hans Drommel van lijst Drommel... allebei nog lid zijn van de, dezelfde VVD als, uh, uh, als uh, uh, in jullie. Als, ja, klopt. Uh, en is er dus een kans dat, uh, dat, dat er weer uh, een samenwerking uh, ontstaat? Of dat er weer een, een, een nieuwe lijst uh, dus, uh, ontstaat waar uh, beide jullie allemaal weer op voorkomen? Nou, kijk, zijn we al echt uit de, de fractie uh, gestapt...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 En dat is natuurlijk prima. Kijk, het kan zijn dat je landelijk dezelfde partij aanhangt, maar lokaal er net wat anders over denkt. Ja, maar stel je, ik, ik speel even advocaat. Voor en, de en wat dat betreft denk ik, van hoe, hoe meer VVD-leden in de gemeenteraad zitten, hoe beter het is. Dus wat mij betreft kan, mag iedereen lid worden van de VVD. Ja. Dus...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 Daar zijn we uiteraard heel benieuwd ook naar ja, hoe verder Michiel Hermsen erin staat. En ook hij was vandaag te gast bij, bij ons programma Goedemorgen Zandvoort. We begrijpen, we begrijpen, ik denk dat heel veel Zandvoorters... Ik heb mensen gesproken, ik heb dingen in de krant gelezen... Mensen hebben me gemaild. Niet begrijpen wat er nu precies is gebeurd. Uh, en ook niet helemaal begrijpen wat nu de situatie is. Kun jij daar iets ja. meer over uitleggen?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 En, uh, en de lijst zijn doorgegaan in de coalitie. Maar daar hebben we steun, uh, steun van het vangen van GroenLinks. Maar dat is in een notendop zeg maar, de situatie die in ontstaan. Ja, dus GroenLinks heeft uh, verantwoordelijkheid genomen en gezegd... oké, okay, wij gaan, sluiten ons aan bij de, bij de coalitie eigenlijk. Ja, ja, die hadden al getaligsteun geleverd. Ja. Uh, en die hadden ook uh, het coalitieakkoord ondertekend. En die hebben uiteindelijk gezegd van nou, we kunnen hiermee leven en daar kunnen we onze uh, steun nu aan, aan verder aan geven. En ik denk dat er wel een belang is van uh, continuïteit van, soort, van Ja. Maar begrijp ik het dus goed dat er dus ook geen nieuw coalitieakkoord uh, ter stand hoeft te komen? Nee, nee. Het is gewoon een bestaande coalitieakkoord. Waarvan, waarvan wij zeggen zeg maar als nieuwe coalitie of coalitie 2.0, hoe je het wilt noemen. Zeggen van nou ja, we hebben een verklaring getekend. Iedereen gaat ermee akkoord met die voorwaarden. En we zullen hem dan zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Ja, dus uh, eigenlijk uh, verandert het dus niet zo heel veel? Nee, eigenlijk niet, behalve dan dat de CVD dan opgeslust is. Dus ja. in plaats van drie VVD's, twee VVD's En dat uh, nou ja, de, de, de lijst rommel erbij gekomen is. En dat Ellen en dat hij dan als wethouder uh, onafhankelijk is geworden voor deze periode. Ja. Ja, oké. Okay. Dat is in ieder geval een geruststelling, denk ik, voor veel mensen in Zandvoort. antwoord. Dat we niet ja. weer een crisis krijgen. En dat we uh, niet uh, negen maanden voor de verkiezingen uh, weer een nieuwe onderhandeling moeten gaan zitten voeren en dergelijke. Nee, dat klopt. dat is ook denk ik ook wel zeker, dat is ook de gedachte erachter. Ik denk ook van alle partijen die er nu in zitten. Dat het ook, het is inefficiënt. Het is ook in, in de coronacrisis, zeg maar, nou ja, uh, buitengewoon onderhandel, zeg maar, om dit dan.. Uh, Toepassen, maar uh, we hebben wel gedacht met dit uh, zeg maar continuïteit te bieden voor de inwoners en, uh, en natuurlijk ook de ondernemers. Dus het signaal dat eigenlijk alles hetzelfde blijft, dat is een uh, denk ik voor heel veel mensen, uh, zowel ondernemers als inwoners, natuurlijk een uh, geruststelling. Ja. Uh, ja, ja, nee, maar ik denk dat het, dat ook zeker van dat is met name van belang dat van de zaken die we hebben opgezet en corona een grond, uh, allerlei zaken, zeg maar, gewoon uh, het dagelijks bestuur, uh, continuïteit. Ja, dat zijn gewoon elementen die in dit soort, dit soort situaties gewoon erg belangrijk zijn. En als we het idee hadden dat, dat Emma Verheij of iemand anders van het college niet zou fun functioneren, dan hadden we het ook al kenbaar gemaakt. Maar dat is gewoon niet het geval. En ik denk dat ook dat vanuit de huidige coalitiepartijen ook het geval is: dat ze aangeven, nou ja, wij hebben wel vertrouwen in dit college. Laten we gewoon doorgaan. En dan uh, zien we de rit uit tot, tot de verkiezingen. Uh, wie, da, wie dan komt, die uh, dan behaald in. Ja, ja de, de kiezer zal uiteindelijk weer uh, mogen bepalen uh, en oordelen hoe hij vindt dat dingen gelopen en gegaan zijn. Ja, zeker. zeker. En dan uh, na de verkiezingen komt dan weer een nieuw moment. We zien dat in de landelijke politiek nu ook. Uh, ja. Er komen momenten en er komen weer omhandelingen en dergelijke. En dan moeten we maar afwachten wat daar weer uitkomt. Ja, precies. En dat zal in deze, deze periode, zeker in deze periode, gewoon echt uitermate onhandig zijn. Ja, nou, dat is ook wat ik inderdaad heel erg veel gehoord heb, dat in deze periode, uh, nogmaals, ik, uh, ik haal gewoon de vele reacties die ik gekregen heb uh, op mijn uh, column e-mail en uh, op straat en in de krant lees, dat mensen zich heel veel zorgen te maken over van hoe gaat het nou verder met de continuïteit in de Zandvoort als we in, in deze periode, corona en vlak voor de verkiezingen, uh, opnieuw moeten gaan onderhandelen. Maar die zorg is dus weggenomen. Ja. En? Ja, dat, gaat, dat, dat gebeurt gewoon binnen een week, hè. Zo, zo snel kan het gaan. Dat is eigenlijk ook wel het mooie zeg maar, van deze partijen. We hebben natuurlijk gewoon een hele goede samenwerking met elkaar. Ja. En ik heb ook weer voor het eerst eigenlijk weer lachende gezichten gezien ook. En niet alleen binnen mijn fractie, maar ook gewoon uh, binnen de andere fracties. Zonder te gewoon deze gezelligheid, deze uh, humor. Uh, we zijn open en transparant naar elkaar. Dus ik denk dat het gewoon, uh, nou, dat gewoon, dat moet zeker lukken. Dus we hebben een soort, uh, een soort zakenkabinet op standwoordsniveau? Uh. Ja, nou ja, kijk, we hadden natuurlijk al een zakenkabinet. Ja. En we hadden natuurlijk met z'n allen een handtekening ondergezet. En als in de kans de heb je in elk zijn handtekening weghaalt, ben je teleurgesteld. En dan ga je natuurlijk verder met het volgende, volgende kabinet. En met, met dienstverstanden. En Maar dat het gewoon blijft zoals het is. Ja, het is eigenlijk wel behalve dan dat er geen VVD meer in zit. Ja. Dan nou, moet ik eigenlijk zeggen dat er nog steeds VVD in zit, omdat het blijft donder natuurlijk gewoon, uh, nou ja, als je dan. Over Hans Drommel heb ik een CVD'er er persoon uh. En dan nog mij natuurlijk ook. Dus wat dat betreft gaat de interview natuurlijk ook gewoon verborgen. Dus daar kunnen ja. een uh, CVD-stemmer zich dan ook iets zorgen over maken. Nee, nou we hebben zo meteen uh, ook nog het gesprek met uh, Michel Hendricks uh, over de scheuring in de VVD-fractie. Dus uh, ja, ja, ja. daar zullen we misschien nog meer horen. Uh, is er ja, begrip ja. Uh, vanuit. Uh, ik, ik denk jij spreekt namens d 66 Is er een begrip binnen D66 voor uh, de stappen en het besluit van de uh, VVD-fractie? Of de twee fractieleden die uitgestapt zijn? Ja, er is, is, is begrip voor. En ik denk ook gewoon omdat het een heel moedig besluit is. En anderzijds voor de, de twee overige leden zeg maar, die, die, die dan VVD eh, noemen nu. Uh, daar is dan weinig. Uh, de, uh, geen begrip, laat ik zo zeggen, maar veel teleurstelling. Dat ik het zo zo vrij gebruikt vanuit deze instantie. Ja. Dus meer VVD dan? Ja, als jullie het uh, aanzien komen, was dat volledig onverwacht? Nou, het zegt dat je ziet natuurlijk wel. Het was natuurlijk een zaakkabinet. Of hoe je het wil noemen, zeg maar. Uh, en waar, waar veel. Het was lastig, zeg maar, om elkaar. Uh, nou ja, zeker VVD, denk ik. En D66 om elkaar. Uh, te, te blijven informeren. Of, uh, of dat we op dezelfde lijn zaten qua uitvoering. Dat was gewoon. dat moet ik moet zeggen, dat is gewoon. uitermate lastig. Uh, niet, niet vervelend, maar wel gewoon lastig. Uh, maar in principe zijn we altijd uitgekomen. Dus. Pols betreft had ik ook gewoon door kunnen gaan. Uh, ja, ik, ik, dat zit dus, en dat maakt het wel, nou ja, bijzonder, laat ik het zo zeggen. Ik ja. heb er eigenlijk weinig woorden voor. Als ik eerlijk ben. Want het is, het is gewoon, je, je, je hebt iets ondertekend met elkaar. Je zegt eigenlijk tegen elkaar een soort van ja hoor. Je ja, heeft een scheiden eigenlijk niet waarvan He. een andere partner dan zegt, ja, dit zijn allemaal problemen die ik heb. En als jij die niet zien, ja, dan, dan is het natuurlijk wel confronterend, uh, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, goed, daar, daar kunnen we dus niets, niets, niets aan doen. We gaan het vragen zo meteen aan Martijn Hendricks, wat zijn toelichting daarop is. Ja, dat ja. moeten we denk ik ook gewoon wel zien. Het is natuurlijk gewoon een interne kwestie bij de VVD. En ik denk als je het nou hebt, wel, nou, van hier ten aankomen, natuurlijk is het lastig. En je hoort natuurlijk hier en daar wel eens wat. Uh, is ook zeg maar nou, vanuit binnen de VVD dan. Of het nou gewoon vanuit is of van andere gang. af en toe hoor je wat. Dus je weet, je proeft wel een beetje dat er gewoon frictie is. Maar op zichzelf uh, was dat echt geen probleem. Uh, ik vind het ook bijzonder dat het vertrouwen zeg maar, in, uh, in uh, de wethouder wordt opgezegd. wel echt pertinent toen met de ondertekening ook wordt aangegeven. Nou, ik vind, het heel, ik vind het heel belangrijk dat deze wethouder blijft zitten. Dus dat maakt het ook wel een beetje teleurstellend, zeg maar, uh, ook voor ons. Uh, ja, dat, dat, dat, is, dat is gewoon uh, lastig, maar ik denk dat dit scenario, hier had ik geen rekening mee gehouden, moet ik eerlijk zijn. En ik denk ook dat het misschien binnen de VVD ook heel anders gezien wordt. Ja. Dat ze misschien geen rekening mee hebben gehouden... maar dat, dat zou je inderdaad gewoon in de GVD zelf moeten vragen, denk ik. Uh, dat gaan we dan uh, zo doen, uh, na het uh, volgende nummer. Uh, ja. ik, tot, tot zover uh, in ieder geval uh, bedankt. Blij dat uh, de stabi stabiliteit, dat het bestuur uh, in de komende tijd. Uh, ja. En daar zijn uh, heel veel mensen nogmaals uh, ongetwijfeld blij mee... Uh, voor de continuïteit in Zandvoort. Uh, dus dank je wel voor, uh, voor het interview. En dat was uh, inderdaad het uh, interview met uh, Michiel Hermsen uh, vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoorts. En het interview met uh, Martijn Hendricks, dat hebben wij uh, inmiddels gedaan. Want we hebben ze even omgezet, zeg maar. Dus... Uh, die hebben we ook aan het woord gelaten uiteraard in het tweede half uur van het eerste uur. En we gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang. Zaterdagmiddag, ja, en we zien de zon. Heerlijk, nou, daar genieten we van. Zometeen uur twee en drie. Graag tot zo. It was then I saw this big marine light a fire in his eye, and it was strange, but suddenly I forgot my fear. Well, we fought all night beside. My